In Bangladesh zijn bij een ongeluk met een veerboot zeker 30 mensen omgekomen. Omdat er nog veel vermisten zijn, kan het dodental nog oplopen. De veerboot lag al afgemeerd in de zuidelijke stad Bola, toen hij kapseisde en gedeeltelijk zonk. Veel passagiers hadden het schip toen al verlaten. Onder de passagiers zijn veel vrouwen en kinderen die een religieus festival wilden bezoeken. Minister Plasterk voelt niets voor het voorstel van de Onderwijsraad om leerkrachten te laten aangeven hoeveel tijd ze ergens aan kwijt zijn. Leraren hebben volgens hem al genoeg te doen en er moet wat hem betreft geen extra klus bijkomen. De onderwijsraad deed het voorstel voor het zogeheten tijdschrijven... om meer inzicht te krijgen in de uren die in het onderwijs worden gemaakt. Niet doen, schrijft Plasterk in een opiniestuk in de Volkskrant. Hij is zelfs niet van plan om het voorstel in het kabinet te bespreken. In Australië zijn twee reuzenpanda's uit China feestelijk onthaald. Na een reis van 9000 kilometer werden ze vanaf het vliegveld onder politiebegeleiding naar het centrum van Adelaide gereden. Daar stonden honderden mensen om de panda's te verwelkomen. De reuzenpanda's Wang Wang en Fu ni zijn door de Chinese regering... voor tien jaar uitgeleend aan de dierentuin van Adelaide. Ze staan symbool voor de vriendschap tussen China en Australië... en zijn straks de enige reuzenpanda's op het zuidelijk halfrond. De dierentuin van Adelaide rekent op honderdduizenden bezoekers extra. Het Nederlandse hockeyteam is het toernooi om de Champions Trophy in Australië goed begonnen. In de eerste wedstrijd werd Spanje met 3-2 verslagen... Nederland speelt in Melbourne met een sterk van jong team. Veel ervaren krachten zijn thuisgelaten. Morgen speelt Nederland tegen gastland Australië. Het weer vanuit het zuidwesten regen. Vanmiddag trekt de regen weg en breekt in het westen nog even de zon door. Het waait flink, het wordt 8 graden. Ook morgen grijs en nat en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen, u bent weer terug bij het gelijknamige programma Goedemorgen Zandvoort. We gaan tweede uur in. En in dat tweede uur uh, gaan we strakjes uh, praten met Carl uh, Simons van de oudere partij Zandvoort. En ik zie echt poster uh, in de startblokken staan. Echt komt daar ook bij zitten. En uh, we gaan zich even flink uitmelken over de komende uh, verkiezingen. Daarna uh, zullen we... Alex Willemsen, ontvangen hier, die uh, iets gaat vertellen over de wintermarkt die morgen begint. Die het hele dorp weer op zijn kop zet. Uh, we zullen horen wat er allemaal gebeurt en waar we het kunnen vinden ongeveer. En we sluiten de ochtend af met Dennis Moerenburg, die uh, over de decemberactie het een en ander gaat vertellen. De loodjes die weer ingeleverd kunnen worden en de prijswinnaars. Maar we gaan eerst even een stukje muziek draaien. Die is oké, okay. dit is de paper no de soul. Die leer je op de paper no de soul. Oh nee, je kunt niet blijven staan. We zijn, zoals net gezegd, zijn aangeschoven Carl Simons en Egposter, beide van de, de oudere partij Zandvoort. Welkom heren. Goedemorgen Don. Goedemorgen Tom. Morgen. Uh, om maar te beginnen met uh, degene die de meeste historie heeft met uh, een oudere partij. Wat is de reden van het bestaan van de oudere partij? Waar, waar komen jullie vandaan? Uh, als we, uh, we terug gaan, uh, Don, naar het ontstaan... Uh, ...dat heb je vaak met politieke groeperingen... Uh, ...vaak uit onvrede. Hè, dan is de bevolking uh, niet tevreden over. En bij de gemeentepolitiek... Een deel van de bevolking. Je hebt altijd over delen van de bevolking, ja. ja. Uh, nu in dit geval dus de ouderen. Het ontstaan van politieke partijen... ...dat heb je nu ook met het PVV... Hè, ...die dus in de stemmingpeilingen groter wordt... ...omdat er een aantal dingen zijn ze niet tevreden over. Destijds was dat voor Bob de Vries aanleiding om uh, te zeggen, nou, we moeten dat anders doen. Uh, er is een oudere partij, er zijn nog met andere namen begonnen. Unie 55 Plus en, uh, en andere namen. Dat is naderhand uitgegroeid tot oudere partijen Zandvoort, hè, dus OPZ. Uh, ik lees een klein stukje, dat geeft even, ja? even een... Uh, uh, Geen een bijbellezing een, hoor. Eigenlijk een klein stukje, dat geeft eigenlijk goed weer... Waar dat voor staat, het ontstaan van OPZ is vooral het gevolg van het uit elkaar groeien van maatschappij en in het bijzonder van samenleving en politiek. Met name ouderen ondervinden het verschil tussen woorden en daden van huidige politici en de, gevolgen, en de gevolgen daarvan in de dagelijkse praktijk. Er wordt voor en over mensen beslist, maar veelal zonder samenspraak met degene die het aangaat. OPZ heeft zich ten doel gesteld hierin verandering te brengen door inspraak en klachten... Nog meer serieus te doen nemen door het openbaar bestuur en de ambtelijke organisatie. Als mede een grotere openheid en transparantie van het bestuur na te streven. Nou, dat zijn eigenlijk dingen als je zegt, nou, waaruit is het nou ontstaan? Wat ik er net al zei, onvrede. Met name over de punten die ik net voorlas. Die ook een onderdeel vormen van onze filosofie van waarom zijn we er. Van, als we even terugkijken, gestegen van één zetel in ja. twee verkiezingen of twee raadsperiodes terug naar drie. Vanaf 2002 tot 2006. En in 2006 tot nu, tot 2010, vier zetels. Dus we proberen die boodschap waar te maken. Dat we voor het goed van Zandvoort zoveel mogelijk ons opstellen. En dan zeker als lokale partij natuurlijk. Het is heel opmerkelijk dat er eerst één, twee, nu zijn er inmiddels drie lokale partijen. Nou, die zijn niet voor niets ontstaan. Dat heeft een achtergrond. Ik denk dat ik het daar even in de eerste instantie bij kan laten. Ja, ja oké, okay, dat is duidelijk, dat is begrijpelijk. Uh, de naam zegt ouderenpartij, maar jullie zijn ja, breder. Wij zijn breder, ja zeker. Eigenlijk uitgegroeid van ouderen, he, de belangen van ouderen. En dan ga je natuurlijk meedraaien in de raad. En dat is natuurlijk niet alleen ouderen, daar zit, dat is alles. He, dat zijn ondernemers, dat zijn jongeren. Dus voor de hele bevolking beden natuurlijk. Met alle pakketten van maatregelen die er langskomen ben je natuurlijk niet alleen gefocust op ouderen, je bent op het totaal van je bevolking gefocust. En dan ben je weer met ondernemersbelangen bezig, om die zo goed mogelijk te verdedigen, om maar even te noemen wat er recent speelt. He, dus dat, dat de onderhandelingen met uh, de pachtersvergunningen, uh, legerstoepassingen, uh, venterstarieven, uh, dat die allemaal goed begeleid worden en dat er goed gepraat wordt en dat je naar elkaar luistert. Ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is. Ja, ja, ja. De Even een vraagje aan de ouderen onder ons. Echt, uh, sneeuwen de belangen van de ouderen in, in deze hele lawine van, van belangen niet onder dan? Nee, ik dacht het niet hè. Het is alweer ook al een aardige vergruite gemeente, dus wat dat betreft uh, ja. ben ik er niet bezorgd over. Ja, maar hebben jullie ook speerpunten waar je van zegt, uh, of zoals D66 placht te zeggen, onze kroonjuwelen? Ja, ja, ja, ja. Ja, we uh, hebben wel degelijk een aantal speerpunten. Uh, ja. Ik, zou, zal ik ze eens voor opnoemen. Ik heb ja, dan komen we ook zo langzamerhand ja. naar jullie programma toe. Nou, ik heb, ik heb, er, ik heb er tien opgeschreven. En uh, dat zijn dus de speerpunten, zeg maar in grote lijnen, voor de komende vier jaar. Dat is: één, belangenbehartiging ouderen verder verbeteren. Daar heb je dus ouderen meteen weer terug. Ja. Twee, het gevoel van onveiligheid nog meer wegnemen. Dorpskarakter, punt drie, dorpskarakter en dorpsgezichten van Zandvoort behouden en beschermen. Via Zandvoorts Museum en Bedo Nog ontgeven. even terugkomend, uh, ja. daar bedoel je op de voortgaande sloop en de juist. bouw. Ja, juist. Dus Hoge weg syndroom. Ja, bijvoorbeeld. Hè, dus je kunt niet tegenhouden op dit moment dat dat gebeurt. Want er zijn bouwvergunningen van toepassing, maar dan moet je dat op een heel andere manier regelen. Wil dat inderdaad beschermd worden? Dus dan moet je inderdaad zeggen dorps. Karakter en dorpsgezichten dus uh, het is niet per pand dan geregeld maar een dorpsgezicht, een bepaalde straat die moet je als zodanig, die gevels moet je handhaven ik heb daar bijvoorbeeld in Maastricht een prachtig voorbeeld van gezien hele straat met oude gevels er was één pand wat intern niet meer bruikbaar was, ze hebben die oude gevel laten staan intern helemaal vernieuwd. En die architect heeft een grap uitgehaald. Die, die muur die was een beetje afgebrokkeld. En dan kijk je door die afgebrokkelde muur. Die heeft hij in stand gelaten. Met een glazen afschotting kijk je zo naar binnen. En dan zie je achter die oude muur... Ja. dat moderne interieur. En dat is, is, dat heel de, mooi. is dat de Stokstraat? Uh, het is een van die straten die op... Uh, de Stokstraat het, uitkomen? Ik, ik dacht het wel, ja, ja. ja. Ik weet niet meer precies de naam. Maar ik vond het een heel mooi uh, voorbeeld. Om ja. ja. um dan die geval in stand te ja. laten... in dat aanzicht te beschermen en uh, te handhaven eigenlijk zoals het er is en dat je niet in zo'n straat met oude gevels iets heel moderns neerzet wat best uit architectonisch oogpunt mooi zou kunnen zijn en, die, en wat de niet meeste die mensen plek, nee. zeggen ja, nou niet op die plek hè, dat heb je wel meer hier in Zandvoort ook dan je, heel bijzonder maar wat jammer dat het op die plek staat verdere oh, uh, wel. Nou, ja we onderbraken hier punt 4 was Zandvoort Museum en de directe omgeving omvormen tot een cultureel centrum. Daar zijn we al eerder mee gekomen en dat moet nu dus uh, ja. uitgevoerd worden. Uitvoering is dan een ander punt. Het Gasthuisplein opwaarderen tot wat ons betreft de status van cultureel erfgoed. Oftewel gewoon zeggen dat, dat uh, Gasthuisplein uh, in ieder geval een dorpsaanzien moet hebben... en niet die moderne verlichting en steenmassa's die er nu liggen. Punt 6: het bewaken en ophouden van cultuurhistorisch erfgoed monumentenbeleid intensiveren en van de nodige fondsen voorzien. Met andere dat, dat je je monumenten ook in stand kan houden. Uh, het hoort monumenten. een beetje bij het dorpsgezicht. Hè? Ook, maar, maar monumenten is dan toch weer wat anders. Ja. Want er zijn een paar. je hebt gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Nog meer groen in Zandvoort, hè, dat, uh, dat lijkt ons ook heel erg belangrijk. Mentaliteit, voor, uh, dat is dan punt 9. Mentaliteitsverandering om te komen tot een overlegmodel. En geen confrontatiemodel tussen burgers en gemeentelijke overhang dan andere woorden dat je veel beter luistert naar elkaar en niet alleen dicterend optreedt, maar in overleg gaat En op punt 10, bereikbaarheidsstand voor het verbeteren met doorgaande Oost-West verbindingen. Nou, dat zijn een aantal punten waar we willen zeggen, nou dat zijn in ieder geval voor ons speerpunten, die heel breed zijn, zowel wat ouderen betreft als cultureel erfgoed, als uh, uh, commerciële dingen. Hè. Dus ja. het is een mix van punten van diverse aard. Ja. Het kroonjuweel middenboulevard is uh, verwijderd. Uh, ...is uh, nu een bestemmingsplan. Wij zullen zeker waken dat als de uitvoering straks aan de orde komt... ...we hebben er een aantal amendementen ingediend uh, bij uh, het bestemmingsplan... ...om te zorgen dat het niet te hoog en te breed... ...want wij vonden dus uh, het bestemmingsplan heel goed, maar te maximaal. Hè, als je dat allemaal maximaal gaat benutten... ...dan krijg je nog dingen voor uh, op, op, op pleinen of uh, in, in het middenstuk... Die helemaal niet zou willen. Met andere woorden, we hebben daarin geprobeerd dat tegen te houden in hoogte en volume. Dat is deels gelukt, maar niet helemaal gelukt. Dus we hopen bij de les te kunnen blijven om daarvoor te zorgen dat dat niet overschreden wordt eh, als er werkelijk gebouwd gaat worden straks. Ja. Nou U heeft uh, Martin Bierman als wethouder de getrokken. Ja. Wordt hij jullie nieuwe wethouder kandidaat als het uh, mocht voorkomen dat jullie er een nodig hebben? Uh, ik, het zou best kunnen dat we straks weer een wethouder nodig hebben, Tom. Uh, het bestuur van uh, OPZ heeft nog niet besloten uh, hoe daarmee te handelen. Dus ik weet nog niet hoe dat gaat, want dat is een zaak van het, uh, van het partijbestuur. Maar heeft hij misschien al laten weten van nou, ik vind het goed zo? Uh, Marten Bierman heeft laten weten dat hij wel degelijk geïnteresseerd is om door te gaan. Dus hij wil net zoals wethouder Tatus zijn taak afmaken? Dat zou kunnen, dat zou hij in ieder geval wel willen. Maar wat een bestuurder over precies, ik heb nog geen idee. Okay. Ja. ja, Dat brengt me even, je, je zegt dat nu een beetje op de, de structuur van de oudere partij Zandvoort. Ja. Uh, even een paar vragen in één keer. Kennen jullie leden? Kennen jullie een ledenvergadering? Uh, het vaststellen van, van een programma of speerpunt, hoe je het noemen wil. Uh, hoe werkt dat bij de oudere partij? Uh, iets anders dan bij de gevestigde landelijke partijen. Ik denk dat CDA en VVD en PvdA uh, meer structuur nog hebben en meer uh, voorschriften ook komend van de, van de landelijke organisaties. Wij doen dat als een lokale partij. Uh, veel is uh, voorbehouden aan het bestuur, zo ook bijvoorbeeld het, het stellen van de, van de groslijst is voorbehouden bij ons aan het bestuur. En niet aan de leden die daar dus uh, hele tumultueuze vergaderingen over kunnen houden. Ja. Dat is dus bij ons anders. Uh, en daar kun je over twisten of dat goed of niet is. Is de, de voordat van het bestuur bindend? Ja, dat staat zo in onze statuut uh, geregeld. Jullie hebben een Ja, we ja zeker. Dan gaan we van veranderen, want, want zo kan het niet langer. <laughs> <laughs> nee, twee mensen die dat beslissen. Die spreekt jij, jij, jij bent leden. ontevreden? Ja, nee, maar ik vind dit geen manier zoals het nu gebeurt. Want jij, jij stond op Kijk, plek 4. VVD is het heel leuk. Hè, en, uh, mm -hmm. en daar, daar, daar wordt op de lijst uit waar iedereen verbaasd over was en dan komt de ledenvergadering en dan willen de leden toch anders en ik vind dat de meerderheid moet beslissen niet twee bestuursleden jij stond op plek 4, je staat nu op plek 5 ja, ik had de plaatsvraag ingeruimd voor, uh, voor uh, Lieselot maar ze hebben anders beschikt en het is geëerd uh, geworden ja, <lacht> nou ja, oké okay. dat wordt dus een interessante discussie hier ja, ja, ja, binnen het... de oudere partijen om dat even te veranderen alles veranderen Oké, okay, uh, dus het bestuur doet een bindende voor... Uh, nou, geen voordracht, uitspraak over hoe de Eigenlijk lijst eruit een uit. Ja, er zijn wel voordrachten. Ja. Uh, van de zeker van de zittende fractieleden. Ja. Maar het bestuur heeft dus uiteindelijk uh, de bevoegdheid om te zeggen, om. zo gaan we doen. Okay. Ja. En, en de speerpunten of, of het programma wat daar straks komt uitrollen. Uh, dat komt daar ook vandaan, of is dat een, een samenwerking? Dat is een samenwerking in dit geval tussen bestuur en fractie. Okay. Dus die uh, gezamenlijk door de concept gemaakt, en dan ja. wordt er gezamenlijk ingevuld. Uh, wat dus het programma voor 2010-2014 zal zijn. Ja. Kent de oudere partij ook uh, leden? Ja, ja we hebben dus ook leden. En uh, gelukkig is dat uh, in de loop van de, van de jaren is dat, uh, gegroeid. Ik denk dat we op dit moment uh, ongeveer 50 uh, leden hebben. Ja, ja. ja. Dat betekent als ik lid wil worden van de oudere partij, omdat ik me eigenlijk best wel wil bemoeien, ja. en Daarmee, als ik lid ben, kan ik daar ook een weg vinden om, om mijn ideeën te oh ja, spouwen binnen dus de oudere partij. Dus bij de ledenvergaderingen, je zei daarnet, zijn er ook ledenvergaderingen, ja? één of twee maal per jaar ja. zijn er ledenvergaderingen. En daarnaast nog samenkomsten bij nieuwjaar of kerst ja. of wat dan ook, uh, een eindejaarsborrel zeg maar. Uh, maar er is wel degelijk, even terugkomend op jouw vraag, van, uh, kunnen leden ook iets inbrengen? Ja. Leden die kunnen inbrengen waar zij voor staan en wat ze belangrijk ja. vinden? Ja. Tom, je moet toch op een cursus GSM. Uh. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, dat beeld is dus duidelijk. Ja. En dan die... Uh, de, de lijst zometeen, de ja. groslijst. Uh, ik neem aan dat het nu de vaste lijst is waar jullie mee de verkiezingen in gaan. Uh, nee, de, de lijst die wordt nog verder uitgebreid. Ik denk dat we uiteindelijk, de vorige keer hadden we 7 of 28 mensen op de lijst aan. Ik denk ergens tussen de 20 en 30 zullen, zal de totale lijst wel worden. Ja, maar, uh, en dan kijk ik ook even naar echt. Uh, realiteit is natuurlijk dat eigenlijk de eerste pakweg 7. Ja. ...interessant zijn als je denkt aan een wethouder of aan een raadslid. Uh, dat klopt. Inderdaad. Dat is het. De... Ja. Dus de overige leden, zoals het bij veel partijen is... ...die, die vullen de lijst of die zijn lijstduurs ja. of wat Inderdaad. je ook noemen wil. Ja, nou bijvoorbeeld uh, onze lijstduwer, dat is uh, Klaas Koper. Ja. En die zal ook in de komende periode, heeft hij uh, toegezegd... van dus ...ook voor die periode weer lijstduwer willen zijn. Dat vinden we erg leuk. Ja. Ja. Ja, ja, alle partijen kennen uh, dat principe. Ja, dat principe, ja. ja zeker. Dat is, uh... Goed, nu komen we naar de verkiezingen toe. Uh, Neem aan dat zo'n beetje 1 januari de datum is uh, waarop het echt begint. Nu zijn de partijen wat bezig hier en daar wat uh, voorbereidende schermutselingen ja, te houden. Ja, maar, ja, ja, ja, ja. Uh, hebben jullie. ...al activiteiten waar je iets over wil vertellen... ...voor de komende maanden waar je... Uh, nou ja, er zal weer geadverteerd worden... ...er zullen flyers gemaakt worden... Uh, ...een aantal dingen die horen bij verkiezingen... ...om de mensen te laten weten waarvoor je staat... ...die worden natuurlijk voorbereid... ...en... Uh... Daarnaast zullen er ongetwijfeld, zoals we hier nu aan tafel zitten... zullen er meer uh, politieke cafés komen. Uh, de radio zal zeker inspelen, voor, vooral als het uh, de datum 3 uh, maart gaat, uh, gaat naderen. Om dan mensen te laten vertellen, uh, gezamenlijk uh, voor de microfoon te zetten. Uh, voor en tegen. Een bekende uh, de... bekvechter. Uh, ja, nou, als je daar aan wil meedoen wel. Maar uh, ik vind het nooit leuk om, uh, om anderen dus... Uh, dat doen we in de raad niet graag, maar dat doe ik zeker voor de microfoon niet graag. Om anderen af te vallen. Kijk, iedereen heeft zijn eigen filosofie en laat hij dat maar vertellen. Ik vind het helemaal niet belangrijk om van deze gelegenheid gebruik te maken. Om te zeggen, wie dan ook, die heeft het niet goed gedaan. Dat blijkt vanzelf wel, dat zien de kiezers ook. Dat hebben we bij vorige verkiezingen ook gezien. De kiezer weet toch wel wat hij moet kiezen en wat belangrijk voor hem is. Ja, het, maar het, het zal best wel een, een flinke strijd toch worden, hoe dan ook... Om de gunst van die kiezer. Nou, wat, wat het moeilijker maakt, Don, natuurlijk, uh, la, goed laten weten waarvoor je staat... ...en, en, en vooral laten weten, en de meesten die weten dat wel, wat je in de afgelopen periode gedaan hebt natuurlijk... ...want dat is ook heel belangrijk, ja. waarop je wordt en kan afgerekend worden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om uh, te laten zien uh, dat het uh, nu zeven partijen zijn... Ik, ik denk dat het er, eerst dacht ik dat er worden er ongeveer tien met alle plannen van, van, van mensen die hier rondom hoorden zoomen. Ja. Ik denk dat het acht wordt, ik denk dat D66 echt definitief wil gaan meedoen. Tenminste dat heb ik begrepen. Maar dat maakt de spoeding dun en dat maakt in feite het, het, het gegeven dat er meerdere kleinere partijen zullen komen. En voor in bestuurlijk opzicht vind ik dat jammer. Kijk, ik gun iedereen zijn winst. Ik draag D66 totaal geen, he, landelijk gezien, geen, geen uh, kwaad hart toe. Maar ik vind het uh, in een, klein, een kleine plaats, met, uh, zoals Zandvoort is, met 17 zetels. He, als je dan naar 8 gaat om dan te verdelen. Nou maakt de som maar. Als er inderdaad 8 partijen één zetel hebt, dan zijn er al 8 weg. En dan kun je nog opvullen met... Die heeft er nog één of twee of drie bij. Nou, en dat is dan de uitslag. En dan krijg je heel veel kleine partijen. En dat maakt het tot een besluit komen veel moeilijker. En dat vind ik jammer. Ja, de versplintering. De, de versnippering, ja, ja. Ja, ja, ja. Karel, zijn jullie tevreden over de afgelopen vier jaar? Echt schud van nee. <laughs> nee, ik vind het eh, eigenlijk. We hebben heel weinig we hebben op de kaart gezet walgelijk middenvaartplan met torens van 86 meter en 43 meter bouwen vlak naar jouw pand. Nee, ik vind het nou niet dat we nou te, te kunnen terugkijken op onze laatste vier jaar. En jij, kan uh, Ik denk wat genuanceerder over. Uh, ik heb net al aangegeven dat de middenboulevard, uh, dat je daar ja, verschillend over kan denken. We hebben geprobeerd uh, de, het maximale, maximaliseren eigenlijk in de plannen tegen te gaan. Dat is maar deels gelukt. Ik denk dus dat uh, uh, over dat puntje kun je wel anders uh, denken. Maar ik denk dat we in veel andere punten heel goede resultaten hebben kunnen, kunnen boeken met dit college waarin wij hebben bijgedragen. Ja, oké. Okay. Het, uh, het is duidelijk, maar lang niet uitgebreid genoeg. Uh, we zullen, zoals je zelf al zei, en dat, dat weet ik dat het bij CFM gaat gebeuren, ja. de komende maanden... Elkaar nog wel tegenkomen en nog wel ja. vraaggesprekken hebben. Want ik wil toch nog wel een keer met echt praten over uh, het feit dat hij niet helemaal blij is. Nee, nee, nee, ik had het idee dat er uh, wel punten waren om daar blij over te zijn. Dus maar okay. ja, ja. ja, natuurlijk dan, zijn er nog punten die Dan gaan we nog even bij het nou. uh, ja. Ja. Maar over het algemeen ben ik niet. Uh, ik kan niet zeggen dat we een hele mooie oh, okay. periode afsluit. Okay. Goed, laten we vaststellen, oh. dit is deel, M, deel 1 van de oude Partij ja. Zandvoort. Wordt vervolgd. Dank jullie wel voor de komst. Graag gedaan. stroomt het dorp weer helemaal vol, als tenminste het, het weer mee zit, want dan is er uh, de Wintermarkt en de organisator uh, Alex Willemsen die uh, is uh, even tussen de vele werkzaamheden uitgebroken om naar uh, Hoogland te komen om te vertellen wat er allemaal voor leuke dingen gaan gebeuren. Goedemorgen Alex. Goedemorgen. Alex, uh, KMG Events heeft nu twee keer al een uh, markt in Zandvoort uh, georganiseerd. In het voorjaar en in de zomer. Tevreden? Ja, zeer tevreden ontzettend veel uh, positieve reacties, mensen in Zandvoort vinden het heel erg leuk, uh, bezoekers komen van de heide en ver naar de jaarmarkt, het, het is heel veel werk, heel arbeidsintensief, maar het is een ontzettend leuke markt om te doen, omdat gewoon de reacties heel positief zijn aan alle kanten, dus we doen het gewoon met heel veel plezier deze markt. Nou is de grote animator van de markt en de Ferry Verbrugge geweest, Is zit hier ook aan tafel, Goedemorgen Ferry, Goedemorgen. maar die uh, is uh, teruggetreden. Van wie hebben jullie eigenlijk de opdracht om die markten te organiseren? Uh, we doen al jaren zaken met Ferry Verbrugge. We stonden al jaren terzijde met attracties en dergelijke. En in verband met uh, drukke werkzaamheden en, en andere prioriteiten van Ferry Verbrugge hebben wij de markt uh, overgenomen, om het hmm. maar zo te zeggen, van Ferry. Alleen ja, uh, hij staat ons nog wel steeds terzijde met bepaalde dingen. Ben jij dus dat tevreden, wel heel prettig. Ferry? Ja, want. Uh... Ik ging natuurlijk anderhalf jaar geleden de VVV doen. Ja. En ik heb ook pole Position nog en uh, dat is gewoon te veel. En uh, de VVV slokt ontzettend veel tijd op hè, als je het goed wil doen. Dus uh, ik was blij dat ik had... Alex Willems had wel eens gezegd als ik je ergens mee kan helpen dan moet je maar een gil geven. En dat was eigenlijk nooit nodig en ik had eigenlijk ook nooit het idee dat ik het niet meer zou gaan doen. Maar door de VVV uh, zijn we eigenlijk in gesprek geraakt van joh, kun jij dat niet doen, want uh, voor mij wordt het gewoon allemaal te veel en uh, te druk. En dan ga je dingen versloffen of niet goed meer doen, dus toen heb ik maar snel gezegd, nou ik loop nog een jaar mee, maar Alex wil jij het vanaf uh, dit jaar dan uh, gaan doen. En ik vind dat hij het erg enthousiast doet en hij heeft hele leuke ideeën voor Zandvoort en... Als je dingen zoals de jaarmarkt die jarenlang achter elkaar doet, dan komt er toch een soort van souplesse in. En, en uh, dan ben ik altijd bang dat, uh, dat er geen vernieuwing meer komt. Dus ik vind het wel erg oké okay, eigenlijk dat, uh, dat Alex het nu doet. Ik ben er wel blij mee, want het is toch altijd moeilijk om iemand te vinden die enthousiast is. Uh, die ideeën heeft. Zich in wil zetten voor, uh, voor iets om er echt iets leuks van te maken. En ik heb het gevoel dat dat wel erg aanwezig is. Hè. Alex, hoeveel standhouders uh, verwacht je nou... Uh... Morgen uh, op de feestmarkt zitten we allemaal bij de 200 standhouders. Zo. In totaal. Ja. Uh, dat is eigenlijk ook, is dat ook heel bijzonder in deze periode. En ook als je naar de mensen ook, uh, enthousiast wordt, steeds bellen gaat het door. Ja, tuurlijk gaat het door. Uh, ik verwacht eigenlijk ook best wel dat het weer, weer mee gaat spelen zoals het elk jaar doet. Het is altijd spannend en... in november hoor. Ja. Hij is wel spannend. Maar, dat... maar jij was toch de man van het goede wereld? Hè? Ja, dat, zo noemden ze dat wel ja. Maar dat was ook wel eens niet zo hoor. Maar dat viel er niet zo op. We hadden, het gekke was, dat, daar komt het een beetje vandaan. Het was vaak zo dat ze halve orkanen verspelden voor die dag. Dus voor de jaarmarktdag. Dus het kon er ook altijd mee vallen. Op je hebben we dat <laughs> gehad. Dat er echt noodweer scheen te komen. En dat de altijd een halve dag voordat het begon. Hmm. Dus dan zeiden ze zeg maar op vrijdag nog het wordt verschrikkelijk. En dan kwam iedereen ging bellen. Van de krant tot nou dan gaat hij door en het wordt afgelast. En, ook, en ik was altijd heel positief. Jo, het wordt perfect weer. En uiteindelijk was het dan vaak ook nog redelijk goed tot goed weer. En daar komt het een beetje vandaan. van joh, Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Maar ja. Hmm. Als je gaat zeggen dat het niet doorgaat, dan vind ik altijd zo'n negatieve insteek. Hè? Dat moet je pas op het laatste moment bepalen. Als het echt niet anders kan en uh, de, het wordt onveilig of de dingen vliegen door de lucht, dan moet je zeggen we stoppen ermee. Sorry, maar het kan echt niet. Maar hier gaat het niet uh, twee dagen. In Zandvoort is het zo raar. Hè? Het kan overal noodweer zijn en hier super. Of uh, het kan andersom ook zo zijn ja. dat het overal prachtig is en hier is het uh, verschrikkelijk. Dat dus, kennen we ja. Dus dat kun je echt niet zeggen. Dus dat kun je pas op de ochtend zelf. En dan werd ik wakker en dan deed ik de deur open en dan zag ik de bomen redelijk rustig en dan denk ik nou gaat de goede kant op, ja. Krijg jij, het, vroeg net het publiek is enthousiast erover, de bezoekers, de mensen komen graag. En de standhouders? Ja, standhouders ook. Die komen ook heel graag. Dus die doen goede zaken vanuit. hier? Uh, ik ga er vanuit van wel dat ze goede zaken doen, anders komen ze niet terug. En misschien zit er ook een, een gedeelte tussen die Zandvoort gewoon een hele prettige plaats vindt. Want dat is mij eigenlijk ook, uh, ik kon Zandvoort altijd wel, maar sinds ik hier bij die Jaarmarkt bezig ben. En vind ik het eigenlijk wel een, heel, een hele prettige plaats om te werken om te zijn. Ik vind het heel prettig om hier naartoe te komen. Ja, gewoon een hele prettige plaats. Dus ja, je bent een zand geworden. Hmm? Je bent een zandfortofiel geworden. Ja, hij ziet veel vaker ja, als dat ja, nodig ja. is. Ja, ja ik vind het ontzettend. Komt prettig. hij op het terrasje zitten, dan denk je, wat komt hij nou weer terrasje. doen? Dan zit hij weer een paar uur op zo'n terras. Dan denk je, ja. wat komt hij ja, nou weer no doen? No no no maar ja, dat vind ik ja. prachtig hier. Ja, sfeer op, Inspiratie. Naar mijn Zandvoort straalt een bepaald gevoel uit. En je hebt meer badplaatsen. Ik ben in Scheveningen geweest. In Scheveningen hebben we ook evenementen gedaan de leden. En dat gevoel heb ik niet in Scheveningen. In dat gevoel heb ik echt in Zandvoort. maar bepaalde dingen heb je gewoon een gevoel vind ik ontzettend prettig. Ja. Nou, ja, dit, hebt... ik wil nog even terugkomen ja. op die handelaar, of die tevreden zijn. Dat vind ik altijd wel een grappig begrip, want ik had er altijd, uh, ik weet niet of het nu nog zo is, want ik spreek ze nu niet meer, of heel, heel af en toe dat ze mij nog eens bellen voor uh, hoe zit het, en dan moet ik het altijd weer even uitleggen hoe het nu zit. Maar degene die het hardste schreeuw, ik had er altijd een stuk of 10, 15, vanaf de eerste jaarmarkt die ik deed, van het was nooit goed, ze stonden niet goed, uh, het weer was uh, slecht, uh, ze verkochten niks, en ze waren altijd degene die het eerste weer inschreven. Ja, ik weet niet of dus. het nu zo is, maar het is altijd, je hebt erbij, en nu toevallig belde er weer iemand, ik zal het straks Alex vertellen, want dat weet hij nog niet, maar dat is altijd een, probleem, een probleemfiguur, zeg maar, hè, die nooit, uh, nooit echt naar zin, en die belt dan ook, die wil er altijd wel weer bij staan. Hm. Dus dat is altijd het rare ervan. Achteraf valt het die wel. Die mensen eerder. heb je, ja. Uh, nee, ja. nee, maar het is gewoon. Uh, <laughs> ja. uh, hè? Ja. Sommige mensen die, die, die hebben dat, die stralen dat uit. En is ja, ja. Als de zon schijnt, is het te warm. Als het regent, is het te nat. Regent het niet, is het te droog. Kijk, is nooit goed. Toch? Ja, dat wil acht. Nu waait het een beetje, ik denk dat nu ook prachtig aan het strand. Dat is ook heel bijzonder, denk ik gewoon. Zeg Alex, uh, nou gaat het erom dat de kooplui hun spullen kwijtraken. Maar wat heb je er voor versiering allemaal omheen? Oh, nou ja, uh, iedereen weet al, op het Gasthuisplein daar, daar staat een ijsbaan. Dat, dat, dat valt een beetje buiten de markt. We hebben een schaapskooi. Uh, het podium is nu natuurlijk met Sinterklaas. Uh, we hebben de nodige. Sinterklaas adresses. komt zelf. Sinterklaas, ja, natuurlijk komt Sinterklaas naar Zandvoort, Daar maakt hij altijd tijd voor. Zelf Sinterklaas heeft het zandvoort gevoel, zullen we dat zo noemen. Dus die ongraag wat er gebeurt, Sinterklaas komt gewoon uh, traditiegetrouw eind november. Na dan gaat hij de hele, hele middag in het paviljoen uh, zitten. Nee, niks paviljoen. Dan gaat het podium gaat over de markt lopen. Uh, hebben wat cadeautjes voor de kinderen bij zich. Uh, gaat hij ook wat, nog inkopen uh, doen, denk je? Of die inkopen, dat hoop ik wel voor de Zandvoortse in <laughs> Want als hij Sinterklaas in gaat kopen doen, dan komt dat heel goed. Maar dat zou Jan Sinterklaas zelf moeten vragen. Ik heb geen idee waar die man zijn inkopen doet. Dus, maar wie weet. Ik er zijn toch doen. ook nog uh, uh, artiesten en clowns? Ja, en tuurlijk. We hebben clowns, we? we hebben een bandje wat rondlopen. Ja, het is altijd, mensen vragen altijd wat heb je te doen op een evenement, omdat we meerdere evenementen doen. En ik zou eigenlijk een lijstje van tevoren moeten maken, want ik vergeet altijd een aantal dingen te noemen. En dat is eigenlijk wel zonde. Maar dat zeg ik, uh, ja, het podium is gewoon de hele, de hele dag activiteit. Uh. Zijn clown rondlopen, bandje rondlopen, ja. Het is gewoon weer een gezellige markt als vanouds. Er zijn allerlei performers die zich onder het publiek begeven. Ja, Dat hebben we ook gelopen. Ja. Nou, hoe kom je nou aan die schaapskutte? Ja, die hebben die, die, die melden, zegt die mensen, ik weet niet eens precies, dat is via de gemeente Zandvoort gegaan. En die willen graag acte de prezance geven op Zandvoort. En als het goed is, hoe dat precies loopt, weet ik niet. Uh, gaan die over de markt lopen met schaap, een zetten met een hond erbij. Dus ik ben benieuwd. En die krijgen hun standplaats op het Gasthuisplein. Ze gaan verschillende cafés binnen. Ja, cafés binnen. Ik <laughs> <allemaal> <laughs> nou ben ik, ben oh, ik ja. wel benieuwd hoe ze dat doen. Ik heb wel uh, eens een keer in de zomermarkt met mijn jeep door uh, de meene te moeten rijden. Ja. En dat ging bijzonder moeizaam. Ja, er waren zelfs zijn, hele ja. boze mensen bij. Gewoon uh, ja, ja, het te slaan. Ja, ja. Slaan. Oh, op, de jeep, he, op de op jeep. jeep. Niet oh. mij, maar op de ah, jeep. Okay. Maar, maar je, je hebt uh, altijd mensen die, die, die dingen wel... Uh, hoe doe vinden. je dat met die schapen? Want dat is nog veel groter dan nu. Nou, ik, heb het, ik, ik kan er iets op zeggen. want jij weet het niet. Maar Ik heb een keer iemand gehad met, uh, dat was een, met ganzen. Een van de eerste jaarmarkten. Met ganzen. en uh, Er was een hele show omheen. En er waren van die, uh, van die fluitende... Uh, ja, dat was ook zo'n act. En dat ging eigenlijk verbazingwekkend goed. Zo gauw de beest in het spel kwam, gaan mensen allemaal aan de kant. Ik weet niet, en bij een Jeep misschien niet. Nee, nee, nee. Ja, dat van, daar kunnen we op laden, ja. weet je wel. Ja. Maar uh, ik had daar toen geen probleem mee. Ja, want nee. toen dacht ik ook van, jeemig met beesten. Weet je? Vroeger had toen het nog uh, ja, het beste heel vroeger, weet ik. toen de jaarmarkten nog wat kleiner waren. In, uh, bij, dat, uh, bij de Louis Daaf staat en dergelijke de concentreren. Dus alleen daar was. Ja. Toen hadden ze wel een hele soort kinderboerderij. Ja. En uh, ja, god, dat is dus ook een keertje wat minder goed bevallen, heb ik begrepen. Hè? Met, uh, met mensen xilofonden ja. en ik, ja. dat allemaal. Dus daar ben je altijd een beetje huiverig voor. Ja, maar, maar ja. nu na het slachtfeest, hoeveel schapen heb je eigenlijk nog? <laughs> <laughs> We hebben er een aantal weten te onttrekken aan het <lacht> Ik, ja, Ik heb trouwens gelezen dat in Turkije momenteel vanwege de financiële crisis... Uh, slachtvee op uh, afbetaling is te kopen. Okay. Oh, ja, maar maar, misschien ik een hypotheek <laughs> op een uh, Nee, maar <laughs> ik kan me voorstellen dat het misschien niet een hele grote kudde is die je door een mensenmenigte heen moet uh, Nee, je moet dat ook. Dat, dat, dat, en, en, en ze zullen ongetwijfeld kijken dat als ze veel schapen bij zich hebben. Dat als ze door het publiek lopen, hoe ze dat doen, dat ze dan het aantal schapen op het publiek af aanpassen. We, we hoeven niet en, aan een grote kudde te denken. De nee, nee, niet echt aan een hele grote kudde. En het is net wat Ferry ook zegt, ik denk als je dus met een een jeep of een auto, dat de mensen wat moet die man hier ook? Ja. Die heeft hij die niks te zoeken? Die wil de weg afsnijden. En als je dus met een act, een act met dieren komt, dat de mensen eerder inzien dat dat bij het ja. evenement wordt Overigens. en dan eerder plaats ja. maken. Overigens, met de jeep en, was ook een act. Maar, okay. Ja, dat weet ik. <laughs> ja, jawel, maar ja, dat weten de mensen misschien weer niet. Nee, zo, dat hè? klopt. Dat ja. is misschien dat het ja, ja. ik denk, god, uh, Sinterklaas neemt zijn paard niet mee. Ja, maar ik denk oh. als je Sinterklaas op zijn paard hier door de markt laat lopen. Dan uh, denk ik ook dat dat niet zoveel ja. problemen oplevert als manager. Ik nee, denk, denk dat ik dat, ja. dat gewoon de mensen... Maar, nou, wat moet die man hier met die auto? Die zien het meer als iemand ja. die geen zin hebben om te lopen dan als een act. Ja. Alex, nog één vraag. Uh, hoe laat gaat de markt open en hoe laat gaat die dicht? De uh, planning is morgen om tien uur te beginnen. En ik verwacht dat we om vijf uur dicht gaan. Maar wat ook altijd gebeurt, dus zomers ah. tot zes uur. Uh, dat er altijd veel mensen zijn dat we altijd een half uurtje erbij smokkelen. En dan kan het morgen half zes, zes uur worden. Een beetje afhankelijk. ...van het weer en de bezoekersaantallen. Ja, dan zeggen Ja, dat hadden we zomers ook altijd, tijd, hoor. Officieel was het dan echt steeds uur afgelopen... ...maar dan gaan ze die kramen afbreken... ...en dan staan de winkeliers... ...die hebben nog niks gedaan, weet je wel. Helemaal vol. Ja, dat is altijd een beetje lastig. Je kan moeilijk al die spullen eraf gooien... Dus ...dan moet je het een paar keer melden... ...dan duurt het een half uurtje of drie uur. We wensen je heel veel plezier morgen... ...heel veel gasten... ...en ik hoop dat de schapjes op het droog blijven. Oké, bedankt voor jullie komst. ook op het droog en het je wel. En aangeschoven is uh, Dennis Moerenburg om iets te gaan vertellen over de kerstactie van OPZ. OVZ. OVZ. Ja, dat is goedemorgen, uh, morgen Dennis. Uh, Ondernemersvereniging Zandvoort. Is er iets anders dan voorgaande jaren? Of mogen? Vorig jaar eigenlijk al een nieuwe richting geslagen met de decemberactie. Gewoon wat mooier, wat professioneler geworden. Vorig jaar uh, hebben we dat opgepakt toen we vorig jaar 100 jaar uh, bestonden. Dus dat, uh, yeah. dat mag natuurlijk gevierd worden, uh, waarbij we natuurlijk als, als overzet ook gewoon een hele mooie prijs doen met een, in de vorm van een scooter uh, ter beschikking hebben gesteld. Nou, dat is een flinke hoofdprijs. Uh, dat was een behoorlijke hoofdprijs. Ja. Dat uh, doen we dus ook niet uh, elk jaar. Dus helaas uh, dit jaar niet. Misschien bij ons 200-jarig bestaan weer. Maar uh, desondanks zijn er toch gewoon weer, ook dit jaar weer gewoon echt hele mooie prijzen beschik beschikbaar gesteld door. Uh, door de deelnemende winkeliers. Ja. Kun je iets vertellen over die prijzen? Um, ja, hoe het uh, werkt voor de mensen die uh, ja, dat nog niet weten... is uh, eigenlijk bij elke uh, aankoop uh, die, uh, die je doet in de winkel... kun je een loodje meekrijgen, dat vul je in. Dat gooi je in een, uh, in een uh, doos. Die staan uh, bij verschillende punten. Onder andere bij uh, Kaas uit Tromp, bij Moerenburg, bij Sebon... bij Albert Heijn, bij Bluis... Uh, bij Bruna en bij Circus Zandvoort. Oh, en de HEMA niet te vergeten. Yeah. En, Hoeveel uh, lood hebben jullie laten drukken? 120.000. No. Dus dat zijn er behoorlijk wat. <laughs> maar het is ook natuurlijk voor de hele maand uh, december. En december is natuurlijk ook een maand waar uh, in verhouding veel uh, gekocht wordt. Nou, elke, maand, of elke week worden die loodjes uh, opgehaald... en worden hier in de, in de uitzending de prijswinnaars uh, bekendgemaakt. Uh. Vier trekkingen zijn er voor uh, weekprijzen... Dus elke week zijn er mooie prijzen te winnen. En uiteindelijk worden uit alle inzendingen ook weer gewoon uh, de hoofdprijzen getrokken. Mag ik wat vertellen over de. Ja, de... graag. De, graag de, maar. De, ja, ja, ja. Nou, we hebben uh, onder andere aan uh, weekprijzen beschikbaar gesteld door uh, Bruna. Uh, een tijdschrift uh, te waarde van 15 euro. Sabon, een noodpakket, bij Blokker een cadeaubon. Een noodpakket met een T, hè? een <laughs> <laughs> <laughs> noodransoen. <Notepakket>, <laughs> Uh, bij de kaashoek een uh, zuivelmandje, uh, Gal en Gal een rode of een witte wijn. Bij uh, Parfumerie Moerenburg een uh, cadeaubon te waarde van 20 euro. Uh, bij Visculinaire ook een cadeaubon van 15 euro. Uh, dan hebben we uh, slagerij marcel Horneman, een uh, gourmetschotel voor vier personen. Uh, bij Play Casino twee bioscoopkaartjes. Uh, Daniel Groente en Fruit een fruitmandje. En, uh, bij Shanna Shoe Repair uh, mag je heren- of schoenen uh, nieuwe hakken van ja. laten voorzien. De Bourbonnière met een bonbonddoosje. De Apotheek doet zelfs mee met een uh, waardebon voor visie. Hoofdpijnpiel. Hoofdpijnpiel. <laughs> <laughs> um, uh, Casino Reaal doet ook mee. Ook weer twee uh, bioscoopkaartjes. De Coffee Club met een verwendbon van 15 euro. De Kwekerij van Kleef met een waardebon van 25 euro. Ik heb er nog maar een paar hoort bijna. Ja. Ja, uh, van Vessem met een, uh, een sniet naar keuze, zoals het hier staat. Uh, bij Bluisbloemen een knoopbon van 15 euro. Circus Antwoord, wederom twee bioscoopkaartjes. Uh, Kaashuis een uh, kilo kaas. Dat is, uh, nou, daar kun je de, de decembermaand wel mee doorkomen, denk ik. Uh, de ijzerhandel, uh, Verstegen, een knoopbon van 10 euro. Chocoladehuis Willemsen, een chocoladeprijs. De Music Store een cadeaubon van 20 euro. Albert Heijn een cadeaubon van 25 euro. Dus dat zijn eigenlijk de prijzen die je elke Hoeveel week... prijzen zijn dat in totaal per week? Uh, 24. 24, 24, 24, 24 trekkingen hebben we dan. 24 trekkingen elke week. En dat doen we dus vier keer. Uh, en uiteindelijk zullen we op... Uh, de actie sluiten op 24 december. Dus alle kerst aankopen die tellen daar nog in mee. En dan worden uit alle inzendingen worden de hoofdprijzen getrokken. 24 december is de laatste dag, de laatste dat, dag dat, dat je die kunt inleveren ja, ja, oh, okay. ja, ja. dus hij loopt vanaf, uh, vanaf nu tot met 24 december maar 24 e is een donderdag dat klopt dan hebben wij geen uitzending <laughs> dat is uh, waarom we waarschijnlijk ook de laatste trekking van de hoofdprijs doen op uh, 2 januari uh, daar heb ik er ook nog een paar van, mag ik die ook nog even opnoemen ja, ja, want dat <laughs> is een sterrenblok. Dus ja, ga je precies. Nou, want dat zijn uh, echt hele mooie prijzen die uh, beschikbaar zijn gesteld door, uh, door de winkeliers. Uh, zo noem ik uh, door Radio Stiphout een uh, Blu-ray-speler. Sunparks ja. een diner voor zes personen en een uh, uurbolen. C-optiek uh, stelt een uh, Dolce Cabana zonnebril uh, ter beschikking. Je moet hem wel, denk ik, tot de zomer even, even opbergen. Even opbergen. Maar, een uh, Philips uh, Energy Light uh, beschikbaar gesteld door de HEMA. Uh, dit is heel bijzonder. Albert Heijn heeft een minuut gratis winkelen ter beschikking gesteld. Oeh, dat is leuk. Dat is heel leuk. Ja, er, is leuk. er zitten wel een paar uh, restricties aan. Ja. Uh, maar uh, zoals uh, is geldt dat voor één wagentje, één persoon, ja. maximaal één artikel. Uh, één stuk per artikel. Ja. En geen tabak en, uh, en drank. Maar dan nog is het gewoon een hele mooie. Mm, blijft mooie interessant? Prijs. Uh, twee uh, jaarkaarten beschikbaar gesteld door het uh, circuitpark Zandvoort. Een mooie loge van uh, Dijberg-Kern door uh, Vlug Fashion in de Haltestraat En uh, wederom ook Jana Sjoe uh, stelt ook nog een mooie damestas van Claudio Ferici te beschikking. Dus dat, is, uh, dat zijn... Dat zijn de prijzen die er op 2 januari gaan. Die gaan er op 2 januari uit. Dat zijn de hoofdprijzen. Wat is 2 januari voor een dag? Nou, dat zal dat een zaterdag zijn. Een zaterdag. Ja. En dat wordt, komt ook in deze uitzending. Ja, dat is wel de bedoeling. Gaan jullie nog speciale mensen uitnodigen die die trekkingen gaan doen? Uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk gaan we dat uh, zelf doen. Ja, zelf met doen. Met hun, de vrijwilligers van ZFM. Die, uh, zou het bijvoorbeeld leuk zijn als de eindtrekking werd gedaan door Sinterklaas? Dat zou kunnen, als de, maar ik vrees dat hij misschien dan alweer uh, terug naar huis is. <lacht> 2 januari. <lacht> de hoofdprijzen wel, maar. <lacht> de hoofdprijzen wel. De nou, weekprijzen ja, zou kunnen. Dat, uh, dat zou zeker kunnen. Dat Wij hebben kunnen. op 5 december Sinterklaas. Misschien op bezoek hier. Oh. Nou, dat zou fantastisch zijn als we dat kunnen combineren. Ja. En als uh, we de Goedheiligman... Man. Uh, ...bereid kunnen vinden om dat te doen. Weet je wat ik zo jammer vind, Dennis... ...en ik heb het al eerder over gehad met uh, jullie secretaresse... ...dat er eigenlijk qua uitstraling van de winkels... ...niks meer aan Sinterklaas wordt gedaan. Alles hangt aan die kerst vast. Ja, ja helaas is dat een uh, trend die je meer en meer ziet. Um, bij, uh, ja goed, ik, uh, ik voel me wat dat betreft uh, niet aangesproken... ...want als je nu langs mijn etalages loopt... ...dan uh, is het keurig uh, Sinterklaas... En uh, ja, zo hoort het ook. Uh, je ziet toch dat, uh, dat uh, meer en meer de nadruk op uh, kerst wordt gelegd. Maar gek genoeg is dat ook weer afhankelijk van de, uh, de regio Nederland waar je zit. Uh, ik heb een collega bijvoorbeeld in uh, Volendam. Daar is uh, Sinterklaas vele malen groter als, uh, als kerst. Daar ja. wordt uh, kerst bijna niet gevierd. En Sinterklaas, dat is daar... Het feest. Het feest. Ja. En ja, ik, uh, ik zie het zo... Waarom zou je maar één feestje doen als je er twee kunt hebben? Uh, ja, dus maak er, ge ja, maak er ja, gebruik van. Ja. Het is alleen jammer dat je in oktober al naar een kerstmarkt kunt. Het, uh... Ja. <laughs> en al pepernoten gaan kopen. <laughs> ja, ook dat. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, nou, wat ik uh, verder eigenlijk nog... Uh, dat is één ding inderdaad. Het, uh, het zou leuk zijn als we gewoon de uh, Sinterklaas ook uh, gewoon warm welkom kunnen heten. Met ja, want Sinterklaas is er zelf ook een beetje nijdig over. Hoor. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen ik vind het helemaal niet leuk. Ik bedoel, hij, komt, hij wordt dus wel heel warm welkom geheet in Zandvoort. Maar ja. uh, enige uitstraling van, een, van 5 december? Nee. Bijna niet. Ja, bij nou, Moesemburg dus. Ja. Laten we dus uh, bij deze een oproep doen aan, uh, aan alle ondernemers... om uh, volgend jaar uh, daar uh, de Sint een uh, creatief uh, warm welkom te uh, geven. Uh, eigenlijk uh, zou ik daar nog wel wat aan toe willen voegen. Want wat daar een beetje mee samenhangt... toch, de decembermaand, gezelligheid... Ja. Uh, dat is toch ook de aankleding van de winkelstraat. En ja, uh, dat is op dit moment ook, en dan bedoel ik op de feestverlichting, ja. eigenlijk een beetje triest. Kaarg, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, de Krocht bijvoorbeeld, dat ziet er wel heel leuk uit. Er zijn uh, heel veel winkeliers die eraan meedoen. En, uh, maar als je toch de Hotstraat inkijkt en ja. de Kerkstraat inkijkt, dan uh, hangt die her en der een verdwaald uh, ornamentje met verlichting. En dan mist het toch het geheel. Dus, dat hoop ik, wat dat betreft hoop ik dat de winkeliers daar wat meer uh, naar kijken en uh, dat gezamenlijk aanpakken. Ja, zou dat ook een beetje een taak van de gemeente kunnen zijn om dat toch een beetje te pushen? Ik, ik kan ja. me herinneren, vroeger inderdaad de Haltenstraat, daar gingen hele uh, hoe heet het, lichtornamenten over, ja. dwars over de straat heen, de kabels, maar dat deed de gemeente. En die enthousiasmeerde. denk ik ook de winkeliers wat meer. Zou dat niet ja. een klein beetje een taak voor de gemeente ook liggen? Uh, Om in ieder geval dat te pushen een beetje. Nou, wellicht. Uh, het is in ieder geval iets wat uh, nu binnen de ondernemersvereniging uh, de aandacht heeft en uh, hoog op de agenda staat. Dat, uh, dat hebben we dit jaar gezien, dat zoals het er nu bij staat, dat dat eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje averechts werkt misschien wel. En ja, uh, we hebben nu weer een uh, jaar de tijd waarin we zeker gaan uh, kijken hoe we dat volgend jaar anders kunnen doen. Zijn alle ondernemingen inmiddels lid van uh, jullie club? Nou, nog belangen na niet. Uh, helaas uh, heerst er een beetje een mentaliteit... dat heel veel uh, ondernemers niet verder kijken dan hun eigen winkeltje... en het, het algemeen belang niet zien. Uh, ja, dat is heel jammer, want uh, juist als je met z'n allen uh, ervoor gaat... Kan je Zandvoort als winkelgebied aantrekkelijker maken? Ja. En natuurlijk krijg je daardoor een wat hoger budget waarmee je gewoon leuke dingen kan doen. Uh, wat we toch doen, zoals deze actie, decemberactie. Uh, de, nou ja, de, de, ook de, de jaarmarkt en allerlei andere dingen die we uh, financieel een warm hart toedragen. Jullie ondersteunen ook de jaarmarkten? Ja. ja. Alle twee. Ja. De zomer in de winter. Alle drie. Alle oh, oh, drie, drie. zijn. Oh, zijn ja, er drie. ja, Laatste vraag, Dennis. Wat voor ja. kleur hebben de loten dit jaar? Uh, dat zijn uh, gele loten met mooie ballonnen erop. Ik heb hier een uh, exemplaar bij me. Okay. Uh, geel en blauw, de Zandvoortse kleuren. Uh, het uh, ovz logootje erop. En ja, uh, je kunt ze dus bij elke aankoop in, uh, bij alle deelnemende winkels krijgen. Vanaf wanneer? Uh, vanaf, uh, vanaf de 24ste meen ik al. Oh, het is, ja, het het is, al, al. Ja, het is al bezig. Ja, Kun je het, nagaan dat ik weinig maand. boodschappen doe? Ja, het duurt precies een maand. Dus uh, ja, ik zou zeggen, doe er aan mee, want we zijn. Dennis, ik hoop heen. dat je loter tekort komt. <laughs> Dit nog ja. snel moet bijdrukken. Ook. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Bedankt. Dit was Goedemorgens antwoord van zaterdag 28 november 2009, week 48. Gastvrouw was Yvonne Roosendaal die ook de redactie deed. Techniek uh, Roy, Roy Halderman. Halderman. Presentatie Boentehebber. Ja wat doen we verder met de afkondiging dan nu? Nou, dat zijn we, zijn we, zijn we echt klaar. We zijn Tom? We echt klaar, okay. ja, kijk, Nou ja, is, dan was de, mijn medepresentator Tom Hendricks. En gaan we sluiten? We wensen jullie allemaal morgen een droge marktdag. En, uh, een stormachtig weekend. Stormachtig... <laughs> Gewoon een prettig weekend. Prettig weekend. Tot volgende week. Bedankt.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 open the hand